vast wel. Ja, dat lijkt me ook wel. Of een uitstapje naar de Waddeneilanden Nou, dat moet je vooral doen. Uh, in, uh, met, je, met je beetje baggeren door die... Door die Lekker uh, wat lopen. ja. Goed, uiteindelijk om 1 uur. Veilingsschilderijen, Nicolaas School en de Duinroos. Om half 3 veilingsschilderijen, Hanni Schaft en Maria School. En 4 uur veilingsschilderijen, de Beatrix School, Oranje School en Wim Gertenbach College. Meer informatie www kinderkunstlijnzaltvoort.nl En nou krijgen we een uh, verzoekplaat binnen en die kunnen we nog net zo voor het, uh, voor het nieuws van uh, drie uur gaan draaien. Oké. Okay. Ik vind het een geweldige keuze, speciaal voor Helen, uh, deze. Hier is uh, King. Tot zometeen. Love, come take me for a tonight all the way to stars tonight I'll take me to the heat at the speed of light And let it flow through me uh, To everything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 En het congres in Den Haag bevestigt dus zijn kandidatuur met een staande ovatie. Het is de vierde keer dat Balkenende de CDA-lijst aanvoert. De Belgische vicepremier Reinders gaat op verzoek van de koning... ...bemiddelen in het conflict over het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. De Franstalige Liberaal moet de partijen zo snel mogelijk weer om de tafel krijgen. Het slepende conflict gaat over ongelijke kiesregels... ...voor Nederlands en Franstaligen in het district...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 Tweede uur van Zandvoort op zaterdag. En collega Benna Veugen die swingt lekker mee. Ja, ik wel. Ik sta boven op tafel. Dat dacht ik. Ja, dat ja, zag ik al. Ja. Mag normaal niet. Maar, uh, nou ja, goed. Ik kruip er wel even af. En dan uh, gaan we weer even uh, radio maken. Dat dacht ik ook. I'm 65, hoor je. En I'm blue. Voor Zandvoort en de regio. Waar komt het door dat je blauw bent, Vragen we ons dan af. Blauw. Blauw? Ja, blauw? Ben je smurf geworden of zo? Ja, ja. ja je weet het niet. Precies. Ik zal vertellen wat we gaan doen? Straks. Ja, oh, dat vind ik gezellig. Ik ga straks bellen met dirigent Robert Bakker. Die, is, uh, die, heeft, die doet altijd aan die projectkoren. De Voice Company. En uh, dat bestaat inmiddels al 10 jaar. Ja, ja. Zozo. Ja. Zo. De CFM bestaat 20 jaar. Maar er zijn ook nog andere jubilea. En Robert zit zelf al 25 jaar in het vak als dirigent. Dus uh, dat is wel even leuk om even bij te babbelen. Oh, ik ben heel benieuwd. Ja. Tijdje niet gehoord op de radio. Daarom, dus, uh... daarom. Dus uh, nou, hij zit ook met smart te wachten tot we hem gaan bellen. Gisteravond was er een uh, grootse opening van een uh, nieuw café aan de Halterstraat. Een gezellig café. Oh ja. En iedereen zong mee met, uh, met de muziek van Dries Roelvink. Oh. Roy van Beuringen, onze collega, die sprak met hem, want die was op dat feest aanwezig. Nou, ook dat gaan we in dit uur doen. En uiteraard het vervolg van de voetbalwedstrijd van vandaag. We staan voor met 1 tegen 0 tegen Voorland. Ja. En Joop houdt ons op de hoogte van de rest van de wedstrijd. Reden genoeg dacht ik zo om te blijven luisteren naar CFM op de zaterdagmiddag. Een zonnige zaterdagmiddag hoort zomerse muziek bij. Wat dacht je van deze van Foutloos? Zomaar een middag Zomaar de zon Zomaar een terras Dat is hoe het begon Ik zat alleen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 De lekkere zomerse plaat van Foutloos en Zomaar Zomer. Nou, laat de zomer maar komen. En daarachter de Doobie Brothers en Wonderful Beliefs. Uiteraard hebben we heel veel nieuws vanmiddag ook in dit programma voor je. En collega Benner ik ben zo blij dat hij weer terug is. Ja, ja. Die heeft vast wel wat op te biechten. Of niet? Heb ik wat op te bieden? Ja, vertel. Waar, waar moet ik beginnen? Hè? Welk jaar? Ja, Nou ja, we hebben je een tijdje gemist. Dus oh. ik neem aan dat je wel wat meegemaakt hebt. Oh, daar, hoor. Ja, ja, ja, ja, ja. Je precies. hoeft niet alles te vertellen hoor. Ja, ja. Nou, uh, nee, ik hoef niet alles te vertellen. Nou, dat is maar gelukkig ook. Uh, eens even kijken. Uh, Peter van Delft... ...is op 16 maart aangetreden als nieuwe voorzitter. Is pas deze week pas bekend geworden. Als nieuwe voorzitter van de stichting Marketing Zandvoort. Per diezelfde datum heeft wethouder Wilfred Tatis zich uit het bestuur teruggetrokken. Bij de start van de stichting had Wilfred Tatis beloofd... ...om de functie van een voorzitter maximaal één jaar te vervullen. Mede door zijn toedoen heeft de nieuwe VVV in een hoog tempo vorm gekregen. Nu dit het geval is, is het wenselijk dat de stichting verder onafhankelijk van de gemeente opereert. Peter van Delft is in Zandvoort geen onbekende. Hij woont hier 30 jaar en is in de jaren 80 tot 90 werkzaam geweest voor de gemeente. En heeft daar in verschillende functies leiding gegeven aan de ruimtelijke ontwikkeling en tal van vernieuwingsprojecten. De laatste jaren was hij directeur van de Scha Zaanse Schans. Heel wat anders. Uh, hij brengt als voorzitter een schat van toeristische ervaring met zich mee. Stichting Marketing Zandvoort (afgekort SMZ) dankt Wilfred Taters voor zijn tombeloze inzet om een eigen Zandvoortse VVV tot stand te brengen. Verder hebben in de, deze stichting, uh, uh, uh, uh, uh, dat laat ik even goed zeggen, verder zit in het bestuur van deze stichting uh, Floris Vader, uh, Faber, de eigenaar-exploitant van de Hotel Hoogland... En Boudewijn van Vlis uh, Filsteren, wat een moeilijke naam voor mij. Zo. Boudewijn van Filsteren. Ja, ja directeur van Sunpark Zandvoort, blijvend. Uh, zij zitten dus nog in de bestuur. Dat wat betreft het uh, nieuwe bestuur van de VVV. En die gaan er vast en zeker weer keihard tegenaan. Dat denk ik ook wel, ja. Nou, over uh, van VVV naar VVD. Ja, het is een uh, kleine stap. Ja. Want uh, niemand minder dan Tweede Kamer, Charlie... Uh, Tweede Kamerlid Charlie Abtroot is de speciale gast bij de VVV Kennemerland op maandag 26 april aanstaande. Deze VVD-prominent wordt ook wel Mr. Kilometerheffing No Way genoemd. Dit stokpaardje zal ongetwijfeld over zijn tong rollen op de voorjaarsbijeenkomst. Tevens wordt er afscheid genomen van Sir Keuning als bestuurslid van de VVD-regio en de voorzitter van de afdeling Zandvoort Benveld. De aanvang van dit alles op maandag 26 april is om kwart over acht. Locatie Corver Sporthal aan de Duintjesveldweg 1A in Zandvoort. Zo dadelijk gaan we naar het voetbal. Joop van Ness Slot van de eerste helft. Eerst gaan we nog even een zoekplaat draaien. Ja, Abel, de plaat die gevraagd werd hadden we niet, maar wel deze. Oh. Ook mooi hoor. Hier is onderweg van Abel.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 Abel op de Zalvoortse radio en onderweg. Speciaal gedraaid voor Lena die geniet van het mooie zonnetje in Zalvoort. Ja, hoer. Nou, ze heeft groot gelijk, hè? Hoe geniet. Zo, ja, ja. oké. Okay. Nee, daar hebben we het even niet nee, over. Nee, nee, dat op is niet voor uitzending geschikt. <laughs> Uitzendinggeschikt.nl <laughs> Ja. Jap, het slot van de eerste helft. Uh, SV Zalvoort tegen Voorland. Hoe is het daar? Ja, het is nog steeds 1-0, maar het voorrond begint toch een beetje hard te spelen eigenlijk. Er ja. flinke overtredingen en als de scheidsrechter er niet mee oppast, dan gaat het volledig uit de hand lopen. En dat, dat is deze wedstrijd, denk ik, eigenlijk helemaal niet waard. Want het is voor het voorland nogmaals een wedstrijd om des keizers baard. Maar ze gaan zo vies smerig, hard in duels. dat uh, ja, ik, ik, ik, ik kan dat niet goedkeuren. Samford heeft de bal, vijf meter je mag Boy de Vet gaan inschoppen. Gaat de bal... Uh, oh, die raakt hij kwijt. Dat is een slechte... Uh, want het is Voorland, dat kan op de helft van zondag nog overnemen. Dat wordt goed gestaard door Stijn Stobbelaar. Stobbelaar naar, even kijken, Patrick van der hoort, van diep de Aardewerk, Aardewerk, diepe bal op Meitje uh, Berg, maar die heeft een hele snelle verdediger achter zich. En die moet dus, maar, ja, en dat is, gaat vier jaar oh, oh. verdedigen van Voorland, gaat die bal over de zijlijn. Sampson mag ingooien, de hoogte van de 5 meter lijn, van het doel van het der Woerland. Patrick Kopen gaat zich ermee Die had trouwens, er staat een schitterend mooi schot in huis, dat over het doel ging. Maar dat is dus jammer. Naar Berg, Berg, wordt vastgehouden, krijgt een vrije schop. En uh, Zandvoort uh, mag zich opgemaken op scoren die vrije schop. Uh, ook weer op oh, de hoogte van die 5-meterlijn. En dan een paar meter buiten 16-meter gebied. Berg gaat het zelf ook, uiteraard. Maar dat doet hij ook met de corners en met de vrije schoppen. Die komen van hem, omdat hij nog een gouden schop heeft. Die komt bijna daar pittig Koper. Maar er komt er net niet bij. De uitverdediger daardoor uh, voorhand. En die was heel erg snel. Dat moet ontzettend ontzettend oppassen, want in no time zijn ze aan de overkant. Nu ook die Paul wordt helemaal over de, hele neemt, over de hele breedte van het spel gesteld. En die nummer 17 kan daar, die staat er tegenover. Even kijken, Stijn Stopbla. Die eigenlijk aan de linkerkant thuis hoort, maar die staat nu op de te verdedigen. bal gaat via een uh, speler over de achterlijn. En dat betekent een corner voor voorland. Een corner voor zandvoets gezien, vanaf de linkerkant uh, gaat hij komen. De bal wordt altijd een heel secuur ingericht en dan moet je toch maar oppassen dat je niet de eerste ins insprengende speler zomaar uh, de bal uh, erin kan koppen. Het vond altijd, altijd ontzettend je met die, vrije, met die uh, corners. Gaat de bal komen. Wordt laag ingespeeld. Komt terug naar de corner nemen. En gaat hij ermee door? Die moet er eigenlijk voorstellen. Nee, doet het brengt hem laag. is uh, nummer 7, die komt er maar Er wordt weer uh, van richting veranderd. Door uh, even kijken. Mooi is wel een die bal nu over de zijlijn. Om even een klein beetje lucht te geven. Voor Zandvoort. De bal die wordt daar ingegooid. Even kijken. Ja, ook hetzelfde ongeveer. 16 meter gebied zo door Voorland. Er wordt wel weer teruggespeeld, helemaal eruit gehaald En dat is daar, even kijken, nee, Michel Baan kon er net niet bij komen. Maar hij loopt wel mee te verdedigen. Dit wil wel eens zeggen dat uh, Sanford toch wel uh, een beetje achteruit moet gaan voetballen. De ja, Haan naar Mol, nee. Trapt die bal expres over de zeilen, Want er lag iemand van Voorland op de grond. Ja, dacht dat het een blessure was. Uh, Sanford schiet de bal daardoor uh, over de zeilen voor het Maar de man van Voorland staat alweer. En uh, dat is het raar. Michel Baan schiet die bal uit. En uh, Sanford mag ook die bal gaan inwerpen, dat vind ik al heel erg gaar. Goed, heeft uh, ondertussen, is dat gebeurd, oh, Mol gaat daar langs het uh, uh, tegenstander. Speelt Breed op Petit van der Woord, van der Woord. we naar de andere kant, naar rechts, maar een hele slechte pas. Kan Sanford die binnenhouden? houden, ik heb ik ja, Pittenkoop houdt die wel net binnen, maar dan moet je ontzettend toepassen op. Pushen, dan komen nu even die snelle jongens komen eraan. En Stanford mag, ja, ik denk dat de heren van Voorland nu gelijk hebben. Uh, de bal ging via uh, Pitt over de zijlijn. Maar de scheidsrechter die beslist anders en deelt meteen een gele kaart. En twee het protesteren op de leiding. En dan gaat hij nog zaklappen ook. Nou, dan gaat hij voor mij nog een tweede droom vrijgekregen. Hij is allemaal weggevogen. Goed, de administratie van de scheidsrechter moet even op orde gebracht worden. En opnieuw de, de, de, de, de ja, rode kaart daar. Een rode kaart voor de trainer. Of coach, weet ik veel, Frank Voorland. Die had al een iedere waarschuwing gekregen. Die bevond zich op een gegeven moment in het veld. Dat mag natuurlijk niet. Het werd gewaarschuwd door de scheidsritten. Protesteert nu weer. En wordt achter de hekken verwezen. En dat... Uh, ja, hij mag er wel bij blijven, luisteren. Maar achter het hek. Mag niet meer op het veld. En uh, dat moet eerst gebeuren. Anders gaat het spel niet verder. Uh, de man weigert op dit moment om uh, uit het veld te gaan. Want heel rustig daar rond. Ja, op een gegeven moment gaat hij toch wel nu gaat hij naar de zijlijn toe. En uh, hij moet achter het hek. Anders mag de wedstrijd geen doorgang vinden. Hij moet eerst weg. En dat, ja, uh, ah, dat de wel over protesten natuurlijk. Gaat dat gebeuren? Ja, hij is dus nu achter het teken. Nu mag de wedstrijd verder gaan. Bas Wemers gaat uh, ingooien. Ongeveer op de middellijn. Gooit heel ver in. Nou, Die kan er net niet bij komen. Die krijgt nog op zijn rug eigenlijk. En daarom is de bal nu voor voorland. Maar daar staat uh, natuurlijk die kans voor goed te verdedigen. En die probeerde daar uh, Max Aardewerk te bereiken, dat lukte niet. Diepe Paas voor een hele snelle mandelen. Dan kan het zelfs Martijn Paas tegen En die had hem ook nog net binnen. Ja, inderdaad, de vlag gaat niet omhoog. Helemaal aan de andere kant van het veld. Ik kan het niet echt heel erg goed zien, want het is natuurlijk een heel eind weg. Maar het is nog steeds Voorland dat de bal heeft. Voorland. Nu uh, naar. Even kijken. Er, er gaat daar een eentje in. Iedereen wil actie doen. En er gaat hier een Komt er toch weer in de Sanderse verdediging terecht. En daar legt die bal vast. Ja, schot voor Zandvoort. Uh, indirecte schot omdat de bal vast lag. Uh, werd vastgehouden door een speler van uh, Voorland. En dat mag nou helemaal niet. Uh, dat is uh, tegen de regels. En Zandvoort mag dus die bal gaan nemen. Uh, even kijken wie dat gaat doen. Dat gaat uh, Jan Sonneveldje mee bemoeien. Richting Maurice Mol. Kan Mol erbij komen? Nee. Wel via hoofd van uh, Voorland over de zijlijn. Het Zandvoort mag gaan gooien op de helft van Voorland aan de linkerkant van het Zandvoortse veld gezien omdat even gehaald worden, is er een eentje weg. En wie gaat erin gooien? Stijn Stoppelaar naar de kant. Ja, inderdaad. Stoppelaar. Nou, naar... ja. Het is dan allemaal gedekt. Weinig beweging. Kan hem moeilijk kwijt. Toch zit hij daar kans om te uh, proberen de haan te verrijken. Dat ging een hoofd van uh, een voorlandspeler van de net voor. De bal is weer over de zijlijn. En Stoppelaar gaat weer ingooien. Patrick van der Oort. Patrick van der Oort naar Stoppelaar. Stoppelaar. Vier aan voet van voorland. Weer over de zijlijn. Zondag mag nog steeds daar. Algeveer op dezelfde plek als de straks. Weer een inborp gaat doen. En opnieuw doet Sobbelar dat uiteraard. Maar nu gaat hij naar? Ja, naar Mol. Mol. De kaas terug. Sobbelar kan hem aannemen. Ik speelt hem terug naar uh, Max Aardenwerk. Aardenwerk gaat hem al passeren. Ja, inderdaad. Gaat hem man passeren. in breed. Sobbelar krijgt hem terug. Mooie 1-2. Maar dat wordt dan goed verdedigd. Kan er niet bij komen. Bal gaat over de zijlijn. Via Stoffersvoet en voor ons. Die mag gaan gooien. En dat is het eindsignaal van de scheidsrechter die toch wel een kijk een beetje moeilijk heeft gehad. Met name zo rond het eerste half uur. En maar nu weer de wedstrijd uh, in bedwang heeft. Uh, en heel bij rust bij Soms voor Tegen Voorland. Dankjewel jou, En zo dadelijk uiteraard de tweede helft ook live te volgen bij CFM. Hier is Ryan Shaw and It's Get Better. You know, some people just don't realize that, you know. When it's, when it's real, you know, it don't go bad. It just, it just gets better. They try. We gaan nu een plaat rijden voor Albert-Jan Vos. Dus even kijken wat hij hiervan vindt. Nou, we gingen terug naar de jaren zeventig, Benno. Dat waren nog eens tijden. Dat waren nog eens ja, gouden ja. tijden. Ja, ja. Toen scheen de zon ook gelukkig. de uh... de Sweet Sensation en Sad Sweet Dreamer. Ik heb me net geprobeerd mee te zingen, maar al die hele hoge kopstemmen. En uh, nou dan ben ik zelf eigenlijk benieuwd wat voor waar ik onder val met mijn stemmen in qua op zanggebied. Dan ga ik even vragen aan Robert Bakker. Goedemiddag, Robert. Goedemiddag, Benno. Robert, wat denk je wat ik ben? Een bas, een uh, uh, bassopraan of... Uh, ik, ik ben niet zo thuis in die termen, maar dat heb ik toevallig laatst gehoord. Ja, dat begrijp ik. Nou, je bent zeker geen sopraan en ook geen alt. Oh. Ik vermoed dat de tenorpartij ook een beetje hoog voor jou is. Oh. Want het lukte net niet om met het plaatje mee te zingen, zei je. Nee, nee, inderdaad. Dat is nee. even te hoog. Ja. Maar uh, ik denk dat jij een bariton bent. Oeh. En heel misschien zou jij de hele lage basnoten kunnen pakken. Daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar je maakt een kansje, Benno. Nou, als ik over twee jaar gepensioneerd ben, dan ga ik meedoen aan je, een van jouw projectenkoren van de Voice Company. En um, dan, dan, ja, dan, dan wil ik het wel eens weten waar je me in gaat delen. Dat is toch wel. Die hebben vaak makkelijke partijen, hè, die, die, die, die jongens met die lage stemmen. <laughs> Dat denk je. Oh, oh. Soms is dat zo. Dat denken de soprano ook. Dat ze alleen maar de melodie hoeven te zingen. Ja. Maar uh, je weet, uh, ik ben Robert Bakker. Dus ja. ik heb altijd een verrassing voor je in petto. OJ, OJ. Wat heb ik gezegd? Goed Robert. Nou, we hebben je even gebeld. Want uh, we kregen uh, van de week een persbericht van je binnen. dat is allemaal te lezen op zfmzandvoort.nl En bij de agenda staat het. Want het is natuurlijk iets leuks. Een en, uh, ja, uh, CFM Zandvoort bestaat uh, 20 jaar. Maar jouw projectenkoor bestaat inmiddels alweer 10 jaar en je bent alweer 25 jaar dirigent. Nou, dat is wel uh, dat is wel bijzonder. Hoe, hoe, hoe ga je daar nog iets leuks omheen uh, uh, maken? Om, om al die jubilea... Ja, dat is wel de bedoeling. We gaan aanstaande maandag beginnen met een jubileumproject. En dat project dat zal wat langer duren dan normaal. Ja. Een normaal project duurt bij ons zo'n acht tot tien weken. Maar we hebben nu twee deelprojecten. Een deel voor de zomervakantie en daarna nog zo'n acht weken na de zomervakantie. En dan werken we toe naar een prachtig jubileumconcert eind oktober ergens op een hele mooie locatie. Oh, maar je wilde nog niet zeggen waar? Nou, ik weet hem nog niet. <laughs> toe, hè? Dus uh, als mensen zich aandienen, dan uh, kan ik daar nog over nadenken. Ja, ja, ja. Het, nou, we e willen e echt een hele mooie locatie voor een heel bijzonder concert hebben. Kijk eens aan, dat begrijp ik. Uh, je, jullie zijn toch ook eens een keer in Zandvoort geweest, een aantal jaren geleden of een tijdje nou, terug? we zijn wel eens diverse keren in uh, Zandvoort geweest. We hebben natuurlijk de Missa Criolla in, het, uh, in de kerk van Zandvoort ja, precies. uitgevoerd... Ja. Uh, ik heb zelf nog eens een pianoconcert daar gegeven, maar het meest bijzondere wat we in Zandvoort hebben gedaan, dat is in een circus tent opgetreden op oh, ja. het circuitterrein. Ja, dat ja, ja, ja, ja. Was, was ook een project voor de Voice Company. Dat was een uh, project van de Voice Company en uh, ik weet niet of het circus daar nog wel uh, komt, het is altijd tegen de kerstdagen. En dan uh, is de organisatie verplicht één culturele avond in te lassen. Nou, en dat mochten wij invullen. Toen hebben we daar uh, onder andere de Misser Criolla uitgevoerd voor duizend mensen. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, dat schiet ineens binnen de tribune van het circuit. Die kunnen 2000 man op. Dus je kan een heel groot koor uh, op, op de tribune zetten. En dan, uh, nou, dan en jij ervoor uh, de, de maat aangeven geven. Ik denk dat je dan wel helemaal een bijzonder project is. Of is dat een beetje te veel, uh, 2000 mensen? Nee, dat is niet te veel. En uh, ik vind het een geweldig idee, Benno. Dat moeten we samen eens gaan uitwerken. <laughs> nou ja, ik wou het gewoon gratis aan je geven als een cadeautje voor al je jubilea. <laughs> Dankjewel voor het present. <laughs> uh, Robert, uh, ja, tien jaar. Leg even nog uit aan de, aan de mensen hier in Zandvoort uh, projectenkoor. Wat, wat moeten ze daarbij uh, voorstellen? De mensen in Zandvoort zingen heel graag. Er zijn hier diverse koren. Um, ja. Maar uh, ja, een project is natuurlijk uh, een bepaalde tijd. Dan wordt er een uitvoering gegeven en is klaar. Ja, meestal uh, word je lid van een koor en dan moet je ook een stemtest afleggen en zo, weet je wel. En dan mm -hmm. zit je er een beetje aan vast. Ja. Uh, ja, dat is niet de moderne manier van koorzingen, want iedereen is heel erg druk tegenwoordig. En er zijn de periodes dat je wel een projectje kunt doen. Maar er zijn ook uh, periodes dat je op vakantie gaat of een studie doet of qua werkzaamheden dat het niet uitkomt. Vandaar dat ik uh, ongeveer vier tot vijf ideeën heb uh, per jaar... Nou, die schrijf ik uit en die ideeën, nou, dan doe je zes tot tien weken maximaal mee. En daar teken je dan op in. Je hoeft bij ons ook geen stemtest te doen. Dus ook uh, heb ik wel eens mensen die zeggen, ik kan überhaupt niet zingen. Ja. En dan zeg ik altijd tegen, dan moeten we jou juist hebben. <laughs> en waarom dan wel? Omdat ik weet dat uh, na drie repetities die mensen heerlijk gaan meezingen en mm. dan uh, echt hun eigen stem gaan horen. En dat ze met grootste plezier en ook met grootste gemak aan zo'n project kunnen deelnemen. Mm. Echt iedereen is welkom. En, en zingen is ook heel, ook heel gezond voor je? Zingen is heel gezond, want het is uh, heel erg ontspannend. Je maakt contact met je eigen stem, een ja. beetje met je innerlijke stem. Ik wil het niet te zwevend maken op dit moment. Nee. Maar het is uh, echt heel erg goed voor de gezondheid. Uh, het is heel goed voor de bloeddruk, als je hoge bloeddruk hebt. En uh, je wordt uh, ontspannen, Nou, dan weet je zelf wel, dan gaat die bloeddruk uh, naar beneden. Ja. En dat is precies wat we allemaal willen. Maar het is echt uh, goed tegen de stress. Ik heb heel veel klanten die op de maandagavond bij mij komen zingen. Die hebben drukke banen in bedrijven. En die allemaal zeggen het is de perfecte manier om de week op te starten. En daarna gaat het veel makkelijker. Nou hoor je nou wel Rob, echt iets voor jou. Ja, ik, ja. Uh, ik, ik meen het te horen ja. <lacht> ik ben er hard aan toe. Ja precies. En, maar goed, even terug naar uh, dit project uh, Robert. Uh, aanstaande maandag, dat zei je al. Dan gaan jullie uh, beginnen met uh, de repetitie. Is dat de allereerste repetitie? Ja, het is de allereerste repetitie. Oké, okay, en mensen kunnen gewoon binnenlopen? De mensen komen gewoon binnen. En ik zal even vertellen waar het is. Ja. Het is in de Sint Adalbertuskerk. En die staat aan de Ringweg. Dat is het nieuwe gedeelte van Spaandam. Ja, Spaandam, ja. Ja, en uh, even over de sluizen. De mensen, die komen het, het gebied tussen Lelystad, Zandvoort, Haarlem uh, tot aan Hoorn aan toe. Dus het is een deel van Noord- en Zuid-Holland. En, en mensen hoeven zich niet van tevoren in te schrijven? Nee hoor, in dit geval niet. Ze zijn gewoon welkom. En dan weet ik op dat moment, oh zoveel mensen gaan er meedoen en daar ga ik aan rekening mee houden. Maar voor de maandag hoef je je niet in te schrijven. Oké. Okay. En de muzieken, waar, waar moeten we aan denken? Wat, uh, wat, wat ga je repeteren en uiteindelijk opvoeren? Ja, omdat het een jubileum is wil ik een heel breed programma gaan maken. Dus we gaan een mix maken van klassieke muziek, van lichte muziek, popmuziek zo je wil. En ook van wereldmuziek. Dus dat is muziek uh, wat meer folklore is. Het kan uit Zuid-Afrika komen. Nou ja, we gaan weer de Missy Keoya doen uit Argentinië. Dat soort muziek gaan we doen. Ja, ja. En, en, en moet je blad kunnen lezen? Nee, Muziekblok? helemaal niet. Oh, nee? Je hoeft helemaal niet muzikaal onderlegd te zijn. Je hebt geen zangles nodig, je hoeft geen noten te kunnen lezen. En zelfs als je nu denkt dat je helemaal niet kunt zingen, over drie weken zing je. Ja, dat is mogelijk. Hè? Die, uh, jij geeft mensen wel een uitdaging mee natuurlijk. Hè? Dat... Uiteraard. Dat voor <laughs> mij ook een uitdaging. Voor jou uh, elke keer weer, want je doet het al uh, elke keer weer. tien jaar lang. Ja, dat is elke keer een uitdaging. En heb je weer een nieuwe groep, en dan moet ik in een hele korte tijd daar weer een heel mooi koor van maken. Nou, zo'n drie tot vier weken, en dan wordt dat koor een eenheid, nou, dan weet je niet wat je hoort. Jaja. En doe je dat helemaal in je eentje? Dat doe ik helemaal in mijn eentje. Tjoh, joh jongen, en hoeveel, hoe groot is dat koor? Waar moeten we aan denken? Nou, ik heb een dubbelkoor, hè? dus ik heb een uh, afdeling in Spuindam. Dat heb ik net uitgelegd, dat werkt voor Noord- en Zuid-Holland. Maar nou. ik heb ook in Flevoland een koor. Okay. En die repeteren in Lelystad de dinsdagavond. Ja. En als je dan beide koren bij elkaar uh, optelt, dan uh, wil dat wel eens tot 175 mensen gaan. Zo, zo, zo. En kom je nooit tekort uh, eigenlijk in bepaalde categorieën en stemmen? Nee, gelukkig niet. Hmm. Dus zingen is eigenlijk heel populair, als ik jou goed begrijp. Zingen is heel erg populair. Natuurlijk ook een beetje geholpen door de televisie. Uh, je kent natuurlijk die programma's van korenslag en zo. Maar oh ja. ook uh, programma's als X-Factor en zo. He? Ja, hou op. Maar uh, het maakt wel het zingen populair. En zelfs jongens, jonge jongens. Hè, ik heb solisten van 18, 19, 20 jaar soms. Die nu van zingen houden en dat ook heel goed kunnen. En dat hmm. nou vroeger, uh, ja, dan ja, was je daar niet eens aan denken. Nee, nee, was niet stoer. Zingen was niet stoer. Nee, het was helemaal niet stoer, maar nu is het heel erg stoer. Aha, Zandvoort zingen is stoer. Goed zo. En Robert, 25 jaar, ben je dirigent um, altijd van koren of ook van orkesten? Uh, meestal van koren, maar ik heb ook wel orkesten gedirigeerd. Ja, ja, ja. Dus het is je, je lust in je leven. Absoluut. Ja. En, en uh, heb, wat voor opleiding heb je nou eigenlijk nodig? Voor dirigent? Uh, ik neem conservatorium? Of... Ja, ja, ja, je moet conservatorium hebben om dat echt uh, goed te leren. En ik heb van uh, een van de beroemdste koordirigenten les gehad. En zijn naam is uh, Jan Pasveer. Hij is helaas overleden. Maar dat was een van de allergrootste van Nederland. Ja, ja, ja, ja. En dus dat is een aparte opleiding, dirigent? Dat is een aparte opleiding. Ja, ja. En wat, wat voor instrumenten speel je verder? Je had het net over piano. Heel veel ik speel piano, speel orgel, klaversymbol, uh, ik ben uh, blokfluitjourlist, maar ik kan uh, nog heel veel andere toeters uh, spelen oh. uit de renaissanceperiode. Ja, ik ja. heb nog wel eens doedelzak gespeeld oh, leuk. en uh, dat soort dingen allemaal. Oh, kijk eens aan, kijk eens aan. Nou, hartstikke goed uh, en uh, uiteindelijk wordt deze twee jubilea uh, door middel van een groot optreden, eind oktober wordt dat uh, zeg maar gevierd. ja. Nou Robert, ik ben heel reuze benieuwd uh, waar dat gaat pla plaatsvinden. Daar uh, zullen we ongetwijfeld ter zijn tijd een persbericht van krijgen. Absolutely. En dan, uh, nou, wie weet komen we hier nog even bij je terug om uh, dat allemaal aan de luisteraars mee te delen. Heel graag. Dan wens ik je heel veel succes met dit project en graag tot de volgende keer. En jij veel succes met je programma. Dankjewel Robert, tot ziens. Dat Dag. Dat was Robert Bakker van The Voice Company. Dat je met dat uh, aparte dunk is niet, hè? Ja, gezellig zo op de zaterdagmiddag uh, bij CFM. We hoorden de, de single van Edward Maya in de Stereo Love. En daarmee werd het uh, kwart voor vier. Zo gaan we uitweer, uh, uiteraard weer terug naar het voetbal, de tweede helft. Van de wedstrijd van vandaag, SV Zandvoort tegen Voorland. Maar eerst even wat anders. Want gisteravond was er een gezellig feestje aan de Haltestraat. Een nieuw café opende daar. En uh, een van de optreders uh, die daar uh, plaatsvond. was van Dries Roelvink. Nou, Roy van Buren van uh, Entertainment for You en Roy on Air was daarbij aanwezig. En hij sprak met dezezelfde Dries Roelvink. Op uh, dit moment sta ik. Uh, bij... Ja, en toen was je weg. Nou. Bij café, oh, gezellig, aan. een nieuw café in Zandvoort. En uh, ja, niemand minder dan uh, Dries Roelvink uh, mocht dit uh, café openen. Een gezellig café, hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Dat doet zijn naam eer aan, hè? Ik heb hier uh, vroeger nog wel eens gezongen. We hadden nog een andere naam. Maar uh, ja, nu is het weer de opening. Het is de bedoeling dat ik uh, hier nog een paar keer terugkom. Dus een beetje één uh, keer in de maand. Dat is uh, gezellig. Ja, dat lijkt mij ook. Uh, we gaan dat doen op uh, zondagen. Volgens mij is nu zondag uh, 23 mei de eerste keer weer dat ik hier optreed. Maar uh, een lekker gefeetje. Uh, Dries, uh, ik hoorde dat je in de studio was gedoken. Wat uh, gaat er allemaal gebeuren komend jaar? Ja, ik wil weer eens uh, een nieuwe cd maken. En we brengen eerst even een single uit. Uh, die komt over drie weken uit. Een lekker uh, uptempo, gezellig liedje. En uh, van de winter uh, komt er een album met 15 nummers. Helaas uh, zijn uh, toen de tijd uh, je concerten geschrapt. Hè, de grote concerten. Uh, kom, de komende tijd nog verschillende concert aan. Uh, nee, ik ben wel even geschrokken van uh, alweer toen. Dat dat uh, ja, op een hele rare manier niet doorging. En ik wacht daar even mee, nee. Dus gewoon lekker veel optreden in de kroegjes, zoals café gez gezellig. Ja, vind ik leuk. Ik doe veel uh, bedrijfsfeesten. Maar ook wel uh, cafeetjes. En uh, ik ga van de zomer ook weer erg veel uh, op een aantal campings optreden in Nederland... Maar agenda blijft uh, op die manier uh, lekker gevuld. Het is dus komend jaar weer een druk jaar. Het wordt best een druk jaar. Er komt ook een uh, boek van mij uit. En dat komt in augustus uit. Daarnaast ga ik ook nog eens trouwen in, augustus, in uh, september. Sorry. En uh, alles bij elkaar uh, vind ik wel lekker bezig. Mag ik je heel veel succes wensen? Heel leuk dat jullie er waren. En uh, 23 mei ben ik weer terug. Dan zijn wij ook terug. Leuk, doen we. Dankjewel. Oké, okay, dat was Roy van Beuring in gesprek met Dries Roelvink. tijdens de opening gisteravond van een nieuw café aan de Haltenstraat. Nou, vorige week hadden we ze in de studio bij CFM. de dames, de drie dames die achter het plaatje en het project Drukkie zitten. Drukkie is Zuid-Afrikaans voor omhelzing. En ze willen gewoon dat, de, de, dat die koren zeg maar, de, de, die, die het voetbal verpesten... dat die gestopt gaan worden. Daar hebben ze een actie voor opgezet. Onder meer, Ruud Jansen zit, zit ook in het project. Die heeft de, de muziek geschreven voor, voor dit verhaal. En ja, Vorige week hadden we de primeur van de single... En we gaan hem natuurlijk veel vaker draaien bij CFM. Zo dus ook op deze zaterdagmiddag. Hier is een Drukkie voor Oranje. En wil je nou meer informatie over dit plaatje weten... dan ga je gewoon even naar www.drukkie.nl. Vind je alle informatie.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 Drukkie drukkie voor Oranje. En drukkie en drukkie en drukkie voor mijn club. En drukkie en drukkie en drukkie voor Oranje. En drukkie en drukkie voor mijn club. En voordat ik het wist, allemaal in koor De armen om elkaar, ik dacht dat ik me vloor een beetje in de sfeer van het voetbal WK wat eraan gaat komen hou het op schijt uit ik, ik, ik, ik, ik <lacht> terug voor de Polonaise de, dus, de, dus, een drukje uh... voor Oranje, leuk plaatje toch ja, is een heerlijk plaatje ja. dat, dat echte een sfeermaker zullen we maar zeggen geproduceerd door Ruud Jans en Paul Bakker, gezongen door Barry Heimerink en uiteraard zitten de drie Sanfordse dames achter dit project We hebben het over Aaltje, Emmy en Marianne ja, die ken je ook wel, hè Marianne? Natuurlijk, natuurlijk. Ja, rebel, ooit van gehoord. Ja, ja, ja. ja nou, Of ik die ken. Die, die zit er ook achter, hè. Met zijn drietjes doen ze het. Helemaal leuk. En laten we hopen dat het een uh, grote hit gaat worden. We gaan hem zeker vaker draaien bij CFM. Alweer uh, einde van uur twee, Benno. Ja, nou. de tijd vliegt voorbij. Gelukkig wel. Gelukkig wel. Nou, <laughs> <laughs> oh, je wil de nabespreking in. Ja, ik begrijp Ja, ik, ik moet straks naar uh, de evaluatie. Oké. Okay. Ja. Nou, maak je borst maar nat Oké. Okay. Dus ik, heb geen, ik kan geen berichtje meer doen. Nee, eigenlijk in... oh, geen, niet. Eh, nee, nee, nee oh, ja, ja, goed. Jij ik, hebt de leiding. Dat wil ik niet dus meer hebben. Ik ga licht... gewoon nog één plaatje draaien zo voor het nieuws. <laughs> zo dadelijk hebben we veel meer berichtgeving. Ja, nou. Blijf daarvoor luisteren naar CFM. Zo kort op zaterdag. Met nu Earth Winter, Fire. Hier is Let's Groove Tonight. En die gaan we draaien tot aan 4 uur voor jou.